5 uur. Het NOS Journaal. Mark Visser. RVD maakt het programma troonswisseling bekend. Alle cafés rookvrij, eist meerderheid in Tweede Kamer en Utrechtse wethouder ziet af van wachtgeld. Koningin Beatrix doet op 30 april om 10 uur afstand van de troon en dat doet ze in de mozeszaal van het Koninklijk Paleis in Amsterdam. Een half uur later verschijnen de nieuwe koning Willem-Alexander... koningin Maxima en prinses Beatrix op het balkon... heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt. De bediging en inhuldiging in de Nieuwe Kerk beginnen bijna drie uur later. Het programma van de ondertekening van de akte van abdicatie... tot de receptie neemt een kleine acht uur in beslag. Het programma komt overeen met dat van 1980... toen prinses Beatrix werd ingehuldigd. Defensie verkoopt voor 21 miljoen euro aan overtollig materieel aan Jordanië. Het gaat om panzerupsvoertuigen, tankonderstellen, luchtdoelkanonnen en granaten. Vanwege de bezuinigingen probeert Defensie al geruime tijd verouderd materieel te verkopen. Jordanië neemt ook een Leopard 1 tank over. Nederland draagt bovendien bij aan de training van Jordaanse militairen. Buitenlandse Zaken ziet geen bezwaar in de verkoop. De levering zou de machtsverhouding in het Midden-Oosten niet verstoren. En ook de mensenrechtensituatie in Jordanië zou geen aanleiding geven om de verkoop tegen te houden. Vorig jaar waren er wel bezwaren toen Defensie 80 Leopard 2 tanks wilde verkopen aan Indonesië. De Tweede Kamer wil dat de horeca helemaal rookvrij wordt. Er zou dus geen uitzondering meer moeten worden gemaakt voor kleine cafés zonder personeel. De Kamer nam met een kleine meerderheid een motie van de ChristenUnie aan... waarin het kabinet wordt gevraagd met nieuwe regels te komen. Het kabinet moet nu bepalen wat het met de motie doet. Eerder zei staatssecretaris Van Rijn... dat hij volgende maand met een breder preventiepakket komt. De Utrechtse oud-wethouder Rinda den Besten ziet af van wachtgeld. Ze doet dat vanwege de vele negatieve reacties. De politica van de PvdA nam vorige week zo na zo'n tien jaar afscheid van de Utrechtse politiek. Ze heeft al een nieuwe baan. Op 1 april wordt den Besten voorzitter van de PO-raad, de belangenorganisatie voor het primair onderwijs. Voor de tussenliggende zeven weken wilde Den Besten aanspraak maken op wachtgeld. In totaal zo'n 14.000 euro. Maar dat leidde tot veel kritiek. En Den Besten besloot daarop af te zien van het geld. De kernreactor in Petten ligt nog zeker tot 1 april stil. Eigenaar NRG heeft besloten dat meer onderzoek nodig is... voor de reactor kan worden opgestart. De nucleaire reactor werd in november afgesloten... omdat er problemen waren met het koelwater. Eerder werd gemeld dat het onderzoek ongeveer twee maanden zou duren... maar NRG heeft die periode nu bijgesteld. In 2008 en 2010 was de Pettense reactor een half jaar buiten bedrijf... door problemen met het koelsysteem. Internationaal leidde dat tot een tekort aan medische isotopen. En dat zijn radioactieve stoffen waarmee tumoren worden opgespoord en behandeld. Paus Benedictus zal zich niet bemoeien met zijn opvolging. Dat heeft de woordvoerder van het Vaticaan gezegd. Wel is de paus bereid om advies te geven. Gisteren maakte de 85-jarige Benedictus bekend... dat hij op 28 februari aftreedt. De dag ervoor houdt hij zijn laatste audiëntie op het Sint-Pietersplein. en Dat wordt zijn laatste grote openbare optreden. De woordvoerder van het Vaticaan reageerde ook op berichten... dat de paus pas een nieuwe pacemaker zou hebben gekregen... Hij zei dat Benedictus al langer een pacemaker heeft... en dat kort geleden de batterijen zijn vervangen. TBS'ers die niet uitdrukkelijk zijn veroordeeld voor een geweldsmisdrijf... kunnen toch langer dan vier jaar worden vastgehouden. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde eerder... dat de behandeling van TBS'ers na vier jaar alleen mag worden verlengd... als in het vonnis staat dat er sprake was van geweld. De Hoge Raad heeft deze uitspraak vertaald naar het Nederlands recht. Van de Hoge Raad hoeft de vermelding van geweld niet. De uitspraak van het Europese Hof zou hebben betekend... dat 111 TBS'ers niet langer konden worden behandeld. De registraties van de voorstellingen van Najib Amali en Brigitte Kaandorp... zijn voortaan te zien bij RTL. De cabaretiers kwamen jarenlang op het scherm bij De Vara. Maar de publieke omroep kan de twee niet meer betalen. De Vara zegt niet langer te kunnen voldoen aan hun financiële wensen. En vindt het niet verantwoord om meer publiek geld te besteden aan de registraties van de cabaretvoorstellingen. Krijgt u nog het weer? Vanavond en vannacht opklaringen. Het blijft droog en op de meeste plaatsen vriest het licht. Morgen is het op de meeste plaatsen droog en zijn er enkele zonnige perioden. Middagtemperaturen dan rond of net boven nul. En er staat een matige oostenwind. Donderdag gaat het sneeuwen en de dagen daarna wordt het overdag een graad of vijf. ANRB ah, nee, Verkeersinformatie. De avondspits verloopt niet druk. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. En daardoor staat er file tussen Sliederrecht Oost en Sliedrecht West 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen de randweg van Dordrecht en Zevenbergse Hoek 3 kilometer. Er ligt daar een lading glasplaten op de weg. De rechterrijstrook is dicht.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 Veel ondernemers betalen te veel voor hun accountant. Vindt u de rekeningen van uw accountant ook te hoog? Kijk dan eens op kubus.nl. Op zoek naar productiegebieden voor haar duurzame kwekerij... kwam Suzanne in contact met Juan uit Guatemala. Samen vonden ze producenten, distributiekanalen... en onderhandelden ze over prijzen. Al gauw floreerde niet alleen het bedrijf en de lokale economie... maar bloeide er nog iets moois. Helaas heeft Suzanne Juan nooit ontmoet, hadden ze maar van Ico gehoord. Want Ico helpt ondernemers hier en daar graag verder. Ico. Samen succesvol sociaal ondernemen.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 7 over vijf. Goedemiddag. De klok tikt voor minister Blok van Wonen. Hij zit na vergeefse pogingen opnieuw om tafel met D66 ChristenUnie en SGP. Het doel? Een gezamenlijk woonakkoord. We beginnen bij de voordeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Want daar staat onze politieke redacteur Margreet Boer... waar het overleg plaatsvindt. Margreet, zijn alle onderhandelingspartners al binnen? Ja, ze zijn net aankomen lopen. De drie fractievoorzitters van D66, ChristenUnie en de SGP. En ze hadden ook hun uh, financieel specialist bij zich. Dus dat betekent dat het echt gaat over de woningmarktplannen... maar ook echt over het geld. Want de financieel specialisten zitten ook aan tafel. En de gesprekken zijn ook echt inhoudelijk uh, bezig. Het gaat over alles, over huurverhogingen, over hypotheken... Over de de start is op de woningmarkt. En ja, die gesprekken zijn toch al langer gaande dan wij aanvankelijk dachten. Uh, dit weekend is er al gesproken. En vanaf gisteren is er ook al echt inhoudelijk gesproken met minister Blok. En die draad pakken ze nu weer op. Luister even naar Alexander Pechtold, zojuist bij binnenkomst hier. Nou ja, tot nu toe was het vooral kijken naar welke agenda hebben we voor de woningmarkt. Ja, en... Dat weten we nu wel, hè? Dat weten we nu. En nu is het uh, vraag nou, dat we ook onze fracties hebben geconsulteerd of de minister bereid is om zijn plannen zo aan te passen dat ze voor D66 ook uh, haalbaar zijn. Wat is cruciaal voor u? Dat het een totaalvisie is op de woningmarkt, waar uh, niet alleen naar de huursector wordt gekeken, maar ook naar de koopsector. Je ziet dat starters nu problemen hebben, uh, mensen zijn onzeker over, uh, ja, wat wat heeft Den Haag eigenlijk te bieden voor ons? Dus uh, daar willen we vooral in, in samenhang naar kijken. Is niet het idee dat er vanavond of vannacht spijkers met koppen geslagen worden? Nou, De minister staat onder stevige tijdsdruk, maar zorgvuldigheid staat voor mij voorop. U sluit het ook niet uit he, dat er vanavond toch een woonakkoord komt. Als de minister bereid is om uh, aanzienlijke toezeggingen te doen... als de minister bereid is om ook uh, echt het probleem serieus te nemen... en niet alleen nu naar zijn ene acute probleem van de huren te kijken... dan, uh, nou ja, dan moeten we even zien wat, uh, wat er vandaag... Is. Meneer van der Staaij op weg naar de onderhandelingen. Klopt. En spannend vandaag? Ja, het is inderdaad wel spannend om te zien of het lukt om eruit te komen. En wat denkt u dan? Geeft u daar eens een inschatting van? Nou, ik weet in ieder geval dat er een basis is om uh, verder met elkaar in gesprek te gaan. Maar hoe het, of het lukt, dat is echt, uh, echt afwachten. Wat is cruciaal voor u? Nou, echt cruciaal belangrijk. is dat het echt een, een, samenhangend, een samenhangend pakket is. Wat niet alleen gaat over... Uh, de huur, maar wat ook gaat over de koopsector, kansen op een huis... en wat ook gaat over impulsen aan de bouw. Dat is eigenlijk een beetje totaal plaatje waar wij over praten. Ja, de verwachtingen zijn dus echt hoog gespannen. Hè? Al wil Alexander Pechtels het wel een beetje temperen. De minister moet echt bewegen. Daar lijkt het toch wel echt op vast te zitten. En waaruit je ook kunt afleiden dat het heel belangrijk is... is dat de minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, ook aan tafel zit. Dus er wordt ook echt gesproken over het financiële plaatje. En wie weet, later vanavond, vannacht, komen ze eruit. Of ja, misschien ook niet. Kun, kun jij dan al schetsen wat dat financiële plaatje, uh, uh, hoe dat eruit ziet... Nou, iedereen houdt wel heel erg de kaken op elkaar, hoor. Uh, wat duidelijk is, is dat deze partijen iets willen doen... voor de starters op de woningmarkt. Dus mensen moeten uit de huurwoningen uh, komen... en die moeten een huis gaan kopen. En als je starters wilt helpen, moet er geld tegenover staan. En minister uh, Blok zegt steeds, ik heb geen geld. Want ja, uh, dat is dus het probleem van, van dit kabinet. En het is dus de vraag, hoeveel geld heeft minister uh, Blok op zak? Hoeveel geld heeft minister Dijsselbloem straks? Dus voor minister Blok, zou je kunnen zeggen. Ja. En uh, daar hangt toch heel veel van af... Uh, wil de minister bewegen. Want wat ze willen is eigenlijk wel duidelijk. Eh, huren omhoog. Eh, de verhuuringsheffing zal voor een groot deel wel intact blijven. Maar wat wordt er gedaan aan, aan starters op de woningmarkt? En kan die bewegen? We kennen minister Blok natuurlijk al vooral van iemand die een heel belangrijke rol speelde bij het schrijven van het regeerakkoord. Die ervoor zorgt dat het keurig klopte qua bedragen. Is, is dit bewegen of niet bewegen? En dat van hot naar her rennen met allemaal partners de afgelopen dagen een van zijn geliefde bezigheden. Is hij daar goed in? <lacht> nou, of hij daar goed in is, daar, daar lijkt het nog niet direct op, maar wie weet komt hij vanavond met een heel mooi akkoord. Wat we wel weten is dat hij heel erg van de cijfers is en heel lang heeft vastgehouden toch aan die 2 miljard. Hij heeft wel door laten schemeren, ik overleg niet met lege handen, maar ja, met hoeveel hij dan uh, wel overlegt, hoeveel hij in de achterzak heeft, dat is een beetje toch de vraag uh, die overblijft. Met het CDA is het niet gelukt, die vonden dat minister Blok veel te weinig uh, in de achterzak had. Uh, ja, misschien lukt het met deze partijen wel, maar echt heel veel uh, heeft hij natuurlijk niet. Want hij heeft 2 miljard euro in de boeken staan die hij moet bezuinigen. En ja, daar houdt hij vooralsnog redelijk aan vast. Blijf posten bij de deur van het ministerie van Binnenlandse Zaken... om te kijken wie op welke manier gaat bewegen de komende uren. Maar Geen Boer, dank wel. Zojuist heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de kernproef in Noord-Korea krachtig veroordeeld. Maar uit de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang komt als reactie vooral ronkende taal op de internationale kritiek. De ondergrondse kernproef is gedaan uit zelfverdediging en er zullen nog veel krachtiger maatregelen worden genomen als de vijandelijkheden van de Verenigde Staten niet stoppen. Zo dreigt het communistische land. En de man die geïnterviewd wordt door de Noord-Koreaanse staatstelevisie is lovend over de test. Ik kan weer goed voelen, zegt deze man, hoe machtig wij zijn. En ik weet zeker wat de Amerikaanse lummels en hun volgers ook zeggen. Dat wij Noord-Koreanen, de weg van onze leider Kim Jong-un, zullen volgen. Het geluid op de Noord-Koreaanse staatstelevisie. Siko van der Meer, goedemiddag. Goedemiddag. Noord-Korea specialist verbonden aan instituut Klingendaal. Um, zijn er dingen vandaag waarvan u zegt van... hey, dat is wel opvallend wat er gebeurt vanuit Noord-Korea? Om even te zijn, nee. Het is uh, geen verrassing dat die kernproef is gehouden, die was aangekondigd. De ronkende taal kennen we ook. En uh, het enige beetje verrassende is misschien dat China... Uh, zich uh, heel lang he heeft, heeft uh, stilgehouden met de reactie op de kernproef... en uiteindelijk met een vrij milde veroordeling is gekomen... Dat is op zich niet ongebruikelijk, maar de afgelopen paar weken leek China zich iets harder op te stellen naar Noord-Korea. Maar dat is niet gebeurd. Wat zou daar achter kunnen steken? Uh, China is eigenlijk de enige bondgenoot nog van Noord-Korea. Uh, Noord-Korea ligt echt in infuus van, van China op economisch gebied. Maar China durft eigenlijk niet echt hele harde maatregelen tegen Noord-Korea te nemen... omdat ze bang zijn dat Noord-Korea zal instorten. Zonder Chinese hulp is Noord-Korea echt failliet. En ja, dan zal het regime waarschijnlijk gaan omvallen. Dan krijg je daar enorme chaos met vluchtelingenstromen. Um, de toekomst van Noord-Korea is zeer onzeker. En wat gebeurt er met al die, die nucleaire spullen, die, die chemische wapens, uh, de normale wapens die er liggen? En ja, wie weet, uh, komt Noord-Korea wel uh, vervolgens onder een soort uh, bondgenootschap van Amerikanen? En hebben de, de Chinezen aan hun grens de Amerikanen zitten in plaats van semi-bondgenoten? Ja, is dat een realistisch scenario? Um, stel dat, dat, dat Noord-Korea zal instorten, dan is denk ik de, de, de meest voorhand liggende uh, oplossing is het uh, verenigen van de, bij, bij de Koreas. Oorspronkelijk is het één land, Noord- en Zuid-Korea. En dat, dat zal enorm veel geld gaan kosten, enorm veel investeringen. Maar ja, waarschijnlijk zal in zo'n scenario uh, er één Korea zijn... wat toch uh, meer Zuid-Korea georiënteerd is dan Noord-Korea georiënteerd. Als we dan vanuit dat argument even verder kijken... en dan bijvoorbeeld even de, de, de, de verdediging van Noord-Korea vandaag uh, even daarop ingaan. Hè. Ze zeggen, het is pure zelfverdediging, uh, deze vroeg. Ja. Is, is dat echt een serieus argument? Het is deels een serieus argument. De Noord-Koreanen zijn echt heel bang voor de Amerikanen en daarmee ook voor de Zuid-Koreanen. Die ze een beetje zien als Amerikaanse fazallen die een deel van het Koreaanse vierland bezet houden. Maar uh, er speelt nog wel iets anders en dat is dat uh, Noord-Korea ook de, de nucleaire test gebruikt als een provocatiemiddel om handelingen af te dwingen met de rest van de wereld. Uh, Noord-Korea uh, lijkt eigenlijk een beetje een signaal af te geven... jongens, wij zijn gevaarlijk, kom met ons onderhandelen, dan kunnen we het gevaar in afnemen. Dus geef ons economische hulp, geef ons veiligheidsgaranties en dan is er geen probleem meer. Dat is uh, hoog spel als je bedenkt natuurlijk dat de VN-veiligheidsraad zich op dit moment buigt... over eventuele sancties in december toen er uh, lange afstandsraketten door Noord-Korea werden afgevuurd... kwamen er ook sancties, die werden gesteund door China. Um, ja. Hoe kun je dit dan zien als een, als een provocatie, als laten zien van wij willen best onderhandelen... en dat doen we met deze, met deze nucleaire uh, proef? Noord-Korea speelt hoog spel, maar ze weten ook dat nog meer sancties eigenlijk onmogelijk zijn. Noord-Korea is echt al helemaal dichtgetimmerd met sancties. Om allerlei redenen. De, de, de, de kernwapentesten, de rakettesten, maar ook de mensenrechtingen, schendingen bijvoorbeeld... en het leveren van wapens aan, aan, aan Jan en alle mannen over de wereld. Dus nog meer sancties is bijna onmogelijk. De enige die nog wat kan doen eigenlijk is China. En Noord-Korea weet dat China dat niet zal doen. Ze hebben eigenlijk China in de houtgreep, omdat ze weten dat China... ...zichzelf in de vingers snijdt bij meer sancties... ...omdat China dan bang is van Noord-Korea gaat onder ...en we hebben een grote probleem aan de grens. En we hebben natuurlijk een nieuwe uh, Noord-Koreaanse leider, hè? Kim Jong-un... ...eind 20, is hij... Is, is, is, ...hebt u enig zicht op, op, op de invloed die die heeft? Is hij degene die dit besluit of is hij ook bezig... ...om zijn militaire elite uh, te vriend te houden? Nou, beide. Kim Jong-un is wel echt de man die touwtjes in handen heeft. Hij staat wel echt aan de top van het centralistisch uh, geregeerde land... Maar natuurlijk, hij heeft ook een elite om zich heen, Hoge militairen, bestuursambtenaren. Allemaal mensen die ook heel machtig zijn. Die ook al op die post zaten toen, ze, toen zijn vader aan de macht was. En natuurlijk moet hij die ook te vriend houden. Uh, maar al met al, uh, uh, je kunt het deels zien als uh, ja, zijn eigen positie veiligstellen. Laten zien dat hij ook een groot legerleider is. Hij is jong en nieuw, maar wel krachtig. Maar deels is het ook ja, puur voortzetting van, de, van de, de, de internationale politiek die zijn vader ook al had. Ja. De bal ligt op dit moment in New York bij de VN Veiligheidsraad. We gaan kijken hoe daar wordt gereageerd. Met name door de Chinese Sieker van der Meer van instituut Klingendaal. Ik dank u hartelijk. Graag gedaan. Er komt een eind aan de onwaarschijnlijk mooie en lange carrière... van rolstoeltennister Esther Vergeers. Zo direct spreken we met haar. Wijnandsmaan, hoe gaat het er aan toe, op de Nederlandse wegen? Het is een bescheiden avondspits, net zoals gisteren. Twee files die vallen op. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam, want daar is een ongeluk gebeurd tussen Gorkum en Sliederrecht. 8 kilometer file, de linkerrijstrook is dicht. En de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen Dordrecht en Zevenbergse Hoek, 7 zeven kilometer. Er liggen daar glasplaten op de weg en daar is de rechterrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Voetkundige begeleiding van sportclubs leidt tot een betere sfeer en minder problemen op het veld. Dat blijkt uit een onderzoek van het Verwij Jonker Instituut. In Rotterdam is twee jaar lang geëxperimenteerd met een sportpedagoog die verschillende voetbalclubs met raad en daad bijstaat. Reportages van Henrik Willem-Hofs. Even wisselen. Ja. ja, doe even de hersjes. Hou uh, maar even aan. Vincent, doe tafel even de vormen verdelen. Dat komt goed. Buu, buu, buu. Maakt dat uit met wie je speelt. Leo, Vincent die doet daar de hesjes anders verdelen. Komt goed. Uh, Vincent, nog even twee mensen erbij zetten. Steekt de ze duim omhoog. Dan steekt de duim omhoog onder het motto van uh, we doen het ermee. Robert Cio, de trainer van de C'tjes bij DRL, de Rotterdamse Leeuwen. Ja. U bent ook een soort van opvoeder hè, hier. Ja, mede. Uh, training, coachen is opvoeden, denk ik. Oké, okay, nou, het is de eerste keer dat we bij elkaar zijn uh, na, de, na de winterstop... En ik wilde eigenlijk even kijken nou, of, er, of er dingen zijn waar we, waar we iets mee moeten... Of waar, uh... Jullie nodig hebben. Een uurtje eerder zitten de jeugdtrainers aan tafel met sportpedagoog Ineke Kalkman. Meestal kijk ik rond en zie ik dat de huisregels heel uh, onduidelijk zijn. Dus um, samen kijken naar wat, wat willen we uitdragen naar ons publiek... en hoe willen we dat ons publiek zich gedraagt. Het is moeilijk om iemand aan te spreken op regels die er niet zijn. Ja, op zich, het team zelf gaat goed werken. In december en net na de winterstop nu wel tegenaan... Uh, lopen is eigenlijk het gedrag van ouders rondom het veld. Ze heeft een, heeft een prachtige spiegel voorgehouden hoe je als trainer bent. Ze heeft uh, uitleg gegeven over uh, hoe teamprocessen werken, hoe uh, leeftijdsspecifieke kenmerken... van deze leeftijdsgroep 13-, 14-jarigen uh, zijn. Had ja, u niet dat... zoiets van waar we moeien mee, we geven je voetballes? Nee, in feite niet. Uh, zij draagt iets bij wat extra is buiten voetbal inhoud. Oké. Okay. Je sprint, zet aan naar de derde, daar draai je om. En achteruit, snel laag zitten. Niels Hermens van het Verwaai Jonker Instituut. Jullie hebben de sportpedagoog eigenlijk een beetje op de voet gevolgd. Er is in Nederland een hele grote discussie geweest hè, over geweld tegen scheidsrechters, grensrechters. Is zo'n sportpedagoog nou ook iemand die daar een rol in zou kunnen spelen? Je ziet dat ze in ieder geval gedragsredders belangrijk vinden. En dat de trainers eh, betere vaardigheden krijgen om daarmee om te gaan. Alles bij elkaar. Zorg dat ervoor dat de club meer ja, tools of meer, meer mogelijkheden in handen heeft om eerder in te grijpen als er dingen niet goed gaan. En, en dan, dan zou de kans kleiner worden op, op excessen. Ja. Nou, gelukkig maken we echt geweld niet heel vaak mee. Dus, um, maar wat, wat daarin heel belangrijk is eigenlijk is... Uh... Ja, niet je niet, niet laten slepen, maar proberen afstand te bewaren. Dus een speler die in de wedstrijd uh, irritaties opbouwt, haal hem er gelijk uit. Ga... Discussie met de scheidsrechter. Ja, gelijk uh, kom maar wisselen. Klaar. weet je Kom maar zitten, wachten tot je afgekoeld bent en dan kan je weer door. Uh, en zeker met zo'n uh, pedagogisch begeleider kan je wel gelijk uh, daarna ook weer doorvragen hoe kwam het nou. Want heel vaak is het niet het moment zelf, maar zit daarvoor al wat. En uh, kan je, daarna kan je het veel beter oppakken met zo'n sportpedagoge... die gewoon uh, mee kan helpen met bedenken van... Goh, waarom ging iemand nou uit zijn, uh, uit zijn ster? Eerst toertje, draai en weg. Ja, goed zo, Jordi. Gaat ie met je lies? Goed, Verdi. Heel goed. Ja, prima. Op veld en de KVB is positief over de proef met een sportpedagoog... maar vindt opvoedkundige begeleiding langs de sportvelden... toch vooral een taak van clubs en de gemeente. Ik ga even een lijstje opnoemen. 27 Grand Slam-titels, 470 wedstrijden ongeslagen... zeven gouden Paralympische medailles. Cijfers die niet gauw en misschien wel helemaal niet verbeterd gaan worden. Zijn cijfers die horen bij rolstoeltennister Esther Vergeer. Ze stopt tijdens een persconferentie vanmiddag... vertelde ze wanneer het besluit viel. Tijdens de Australian Open, waar de rest van het tenniscircuit in de hitte... het eerste Grand Slam van 2013 speelde, zat ik thuis op de bank met Marijn. Rustig van een afstandje... Rustig van een afstandje naar de wedstrijden te kijken. En naar het prachtige sneeuwland, het sneeuwlandschap van Woerden. Het voelde heerlijk. Ik heb een besluit genomen. Ik stop. Esther Vergeer, goedemiddag. Goedemiddag. Dit was vier uur geleden. Nou, zeg dat wel. Nog geen spijt? <laughs> nee, ik heb zeker geen spijt. Nee, het, was wel, uh, het is heel mooi als ik het nu zo terugluister. Dan, uh, ja, het was wel een heftig moment, zeg maar. En dan lees ik op de website van de BBC een hele mooie kop. Esther Vergeer quits wheelchair tennis after perfect decade een perfect decennium. Was het zo perfect? Nou ja, okay. ik heb uh, natuurlijk verschillende uh, maanden hierover nagedacht. En uh, um, ja, uiteindelijk, als ik het samenvat, dan zit het wel heel dicht tegen perfect aan. Weet je, Het is echt wel mooi en rond en klaar en vol. En uh, ja, dus ja, misschien wel. Is het ook klaar? Uh, nou ja, in die zin is het klaar dat ik, uh, dat ik niet meer als speler op de tennisbaan iets... Uh, uh, nog iets wil toevoegen. Nee, in die zin is het klaar. De rest, al mijn andere ambities zijn nog niet klaar, maar als speler op de tennisbaan wel. Ja, want u hebt er alles uit willen halen wat erin zit, en het, het, het, het, het echt definitieve besef van dit gaat niet verder. Je moet daar echt de motivatie voor hebben en die is er niet meer. Nee, nou ja, die, wat ik zei, de. de uh, een paar maanden geleden, en dat was voornamelijk na de Paralympische Goud in Londen, heb ik uh, nagedacht. En uh, dan ja, ga je weer nadenken over nieuwe doelen en uh, ja, wat nu, en uh, wat is de volgende stap en waar ga ik aan werken. En uh, dan is motivatie daar natuurlijk een heel groot belangrijk aspect van. En die motivatie die, uh, die ik een aantal jaren geleden had op de tennisbaan, die, uh, ja, die voelt niet meer zo sterk aanwezig als toen. Uh, en ik denk dat als je met halve motivatie aan trainingen begint en halve motivatie aan wedstrijden begint, dan is dat sowieso... Niet goed. Um, dus nee, ja, die, die, uh, die, die ga ik ergens anders zoeken. Ergens anders vinden. En als vooral, vandaag vooral uh, even terugkijken op die lange, lange carrière... en noem ik een datum. Uh, 30 januari 2003, Sydney. Ja, dat was mijn uh, laatste verliespartij tegen Dani Danielle Di Toro. Ja. En die is, ja. Er toen, die is er toen ook nog even tussenuit geweest, maar die kwam toch weer terug? Ja, die, is inderdaad, uh, die ging er tussenuit, omdat we een uh, studie Chinese... Uh, Geneeskunde geloof ik ging doen. En die is weer teruggekomen. Hij heeft gespeeld in Londen. Um, en um, ja, ik bedoel, topatleet En een geweldige tegenstander geweest. Ja. Ja, wat, wat weet u nog van die laatste verliespartij? Ja, wat weet ik er nog van? Dat ik, dat ik enorm baalde. En dat ik eigenlijk al vanaf het begin af aan wist dat dat uh, niet mijn dag zou gaan worden. En dat die kans op verlies echt uh, groot, uh, groot was. En, um, um, maar dat, dat, dat balen uh, heeft mij wel een lesje geleerd. En nou ja, vanaf dat moment is het dus beter gegaan. heb ik nooit meer dezelfde fout gemaakt. Er zijn heel veel andere spelers gaan balen van de vele nederlagen die u hen hebt gegeven. Fast forward naar vandaag, 12 februari 2013. Hoe wilt u nou worden herinnerd? Als, als topsporter of als een icoon van de gehandicapte sport? Uh, ik wil worden herinnerd als uh, topsporter. Dat ben ik. En uh, daar heb ik jarenlang voor, uh, voor gewerkt en aangewerkt en, uh, en dus ja, dat is dat is wel iets wat ik ben in hart en nieren En uh, uh, ik denk dat uh, een bijkomstigheid is geweest. Uh, of geworden dat ik een uh, ja dat ik de, een boekveld ben geworden, uh, heb ik in het begin nooit voor gekozen. Uiteindelijk heb ik dat uh, opgespeld gekregen en heb ik dat speldje met uh, eer gedragen. Dat vond ik heel leuk. Um, en ik vind ook wel dat ik daar, tenminste dat hoop ik, ook nog wel in de toekomst uh, die rol mag gaan vervullen. Um, en um, ja, weet je, dus het, ja, vol trots kan ik dat alleen maar zeggen dat ik dat de afgelopen jaren heb, erbij heb kunnen doen. Ja, iemand noemde u vandaag een inspiratiebron. Het lijkt dat wij veel aan hen geven, mensen als Esther die zo ver over de scheef gaan om zoiets te kunnen bereiken. Maar eigenlijk geven ze veel meer aan ons, dit soort mensen. Degene die dat zei, Johan Kruijff. Ja, dat was wel heel bijzonder. Ja, Johan Krijf en Richard Cruijff, die waren beide op de boeklancering of bij de, bij de boekpresentatie, bij de persconferentie. Um, ik heb aan hen het eerste exemplaar van mijn biografie mogen geven. En um, ja, dat zijn twee hele bijzondere mensen... Um, waar, waaraan ik veel uh, ja, heb gehad, zeg maar, in mijn actieve carrière... maar ook uh, de, de inspiratie vandaan heb gehaald om zeker naast de tennis uh, veel te ontwikkelen... zoals mijn eigen um, SFG van deze, maar ook het uh, toernoordirecteurschap van het ABN AMRO toernooi. Weet je, het is wel, um, ja, daar heb ik ontzettend veel aan gehad. En ja, als die woorden dan uit de mond van Johan Kruijf komen, of, uh, ja, dan, dan, dan krijg ik wel kippenvel. En die biografie die heet kracht en kwetsbaarheid. Geef eens één een goed voorbeeld van die kwetsbaarheid van de topsporter Esther Vergeer. Nou, ik denk dat heel veel mensen mij kennen als uh, Esther, die heel veel wint en alleen maar wint misschien wel. En zoveel gouden medailles. En vol zelfvertrouwen op die tennisbaan staat. En uh, vol zelfvertrouwen in het uh, dagelijk leven. En er is niks mis mee. Weet je, niks, geen twijfel uh, en geen uh, wolkje aan de lucht. Maar die, die, ja, die zijn er wel echt genoeg geweest. En dat is uh, uh, op onzekerheid, zeg maar, op de tennisbaan. En uh, de, de, de angst voor wat uh, andere mensen wel niet van mij zouden vinden. Uh, maar ook, uh, ja, weet je, ik probeerde iedere keer te vernieuwen en te innoveren op tennis. Op, op materiaal. Op, uh, ik heb een nieuwe stoel ontwikkeld. Maar dat geeft ook onzekerheden met zich mee. Um, en um, ja, dat, dat, nou ja dat, dat die, die kant kennen heel veel mensen niet van mij. En dus dat ja, valt wel allemaal te lezen in, uh, in het boek. Ja. Esther Vergeer, ik wens u een prachtig nieuw leven als ex-topsporter. Dankjewel. Dat gaat helemaal lukken. Dankjewel. Dag. Dankjewel. TBS'ers die niet uitdrukkelijk zijn veroordeeld voor geweld... kunnen toch nog langer dan vier jaar worden vastgehouden. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Eind vorige maand ontstond commotie door een uitspraak van het Europese Hof. Die zou ertoe kunnen leiden dat 111 TBS'ers... door een vormfout in hun vondens niet langer konden worden behandeld... en vrijgelaten zouden moeten worden. Door de uitspraak van de Hoge Raad is die kans nu vrijwel weggenomen... zegt staatssecretaris Teven. Nou, ik ben wel blij dat dit, uh, dit de uitkomst is. En dat betekent dat, uh, nou ja, dat verlengingsrechters gewoon elke zaak individueel kunnen gaan kijken. Verwacht u dat er van deze 111 toch nog mensen vrij zullen komen? Nou, ik heb ik, ik, ik, twee weken geleden kon ik dat niet uitsluiten. Maar nu heb ik toch echt goede hoop dat er niemand meer vrij komt. Er zijn uh, al twee mensen vrijgelaten sinds die uitspraak. Uh, wat gebeurt daar nu mee? Nou, die zaten al redelijk aan het eind van hun behandeling. Uh, dus daar was ook weinig risico aan. Uh, er werd ook bepaald dat er niet veel risico was. Uh, dus ja, dat, dat wordt nu gevolgd. Er stonden al allerlei advocaten in de aanslag om te gaan procederen. Ook omdat er misschien nu mensen in TBS zitten die volgens die eerdere uitspraken eigenlijk al vrijgelaten hadden moeten worden. Gaat u dit naar veel geld schelen? Nou, dat kan je nog niet zeggen, want dat zal die verlengingsrechter moeten bepalen in elke individuele zaak. Maar dat de zaak na vandaag er weer een veel zonniger uitziet. En niet meer zo zwart als twee weken geleden, dat is één ding wat zeker is. Verwacht u nog schadeclaims? Nou, ik verwacht er aanzienlijk veel minder. Maar er kunnen nog steeds wel schadeclaims komen? Dat, dat kan je niet uitsluiten, maar dat zal in elke zaak afzonderlijk moeten bekijken. Alsof Lengensrechter het niet repareert. U zei twee weken geleden, dit is een dossier waar ik me nog heel lang, heel intensief mee bezig moet houden. Geldt dat nu nog steeds? Nou, Dat geldt nog steeds, want er kunnen altijd uitzonderinggevallen uh, uh, zijn. Maar nu uitzonderingsgevallen zijn waar die hele trits die we moeten aflopen met rechtelijke machtiging en eigen verpleging in de gaten houden. Kan nog steeds voorkomen, maar de kans dat er iemand onterecht vrijkomen is na nou vandaag wel kleiner geworden. Ja, want voor een staatssecretaris kan elke ontsnapte tbs'er die de fout in gaat een probleem zijn. Zo is dat, maar uh, we raken niet door een wesp gestoken en ook niet bleek om de neus. We blijven gewoon ons werk doen. Zegt staatssecretaris Steven in gesprek met verslaggever Irene Oosveen. Het is half zes, de hoofdpunten van het nieuws. Hier krijgt u Mark Visser. Radio 1, het NOS-journaal. De opstandelingen in Syrië zeggen dat ze een luchtmachtbasis... bij Aleppo hebben veroverd op het leger van president Assad. En daardoor zouden ze voor het eerst gevechtsvliegtuigen... in handen hebben gekregen. Op eerder veroverde militaire basis stond alleen beschadigd materieel. De strijd om de basis bij Aleppo heeft zo'n twee dagen geduurd... en volgens de rebellen zijn zo'n veertig militairen om het leven gekomen. De Utrechtse oud-wethouder Rinda den Besten ziet af van 14.000 euro wachtgeld. Ze doet dat vanwege de vele negatieve reacties... De politica van de PvdA nam vorige week na tien jaar afscheid van de Utrechtse politiek. Ze heeft al een nieuwe baan. Op 1 april wordt Den Beste voorzitter van de PO-raad... de Belangenorganisatie voor het Primair Onderwijs. Voor de tussenliggende zeven weken wilde Den Beste aanspraak maken op wachtgeld. Maar daar ziet ze nu dus vanaf. En een Tilburger die zijn vijf maanden oude dochtertje doodschudde... is voordeeld tot acht jaar cel en tbs. Het vonnis van de rechtbank in Breda is gelijk aan de eis van het OM. De man van 23 schudde het meisje zo hard door elkaar... dat ze een dag later in een ziekenhuis overleed. Tegen de politie verklaarde hij dat hij sinds de geboorte van zijn kind... het gevoel had dat hij er niet meer echt toe deed. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstraat. In het noorden en in het zuiden van het land is het bewolkt... maar er is een brede strook van Noord-Holland, Flevoland... het zuiden van Friesland en Overijssel, waar opklaringen voorkomen. In het noorden valt een beetje sneeuw en verder is het droog. Vanavond en vannacht houden we een afwisseling van gebieden met opklaringen... en gebieden met bewolking. In het noordwesten kan nog een enkele sneeuwbui voorkomen. komende nacht is het wisselend bewolkt. In het noordwestelijk kustgebied, ja, die enkele sneeuwbui dus... verder minimumtemperaturen van min 3 tot min 5. Morgen is er ook een afwisseling van bewolking en opklaringen. Het blijft overal droog. De temperatuur komt net boven nul uit... En de wind is een stuk minder dan de afgelopen dagen, zwak tot hooguitmatig uit oost tot zuidoost. Na morgen blijft het nog even koud winterweer. Dat duurt voort tot en met donderdag. Maar donderdagmiddag en avond gaat het vanuit het westen sneeuwen, later regenen. Daarna wordt het minder koud, s'nachts rond nul en overdag een graad of vijf. En dat is ongeveer normaal. ANUB-verkeersinformatie. Nee, de avondspits blijft binnen de perken. Een paar files vallen op. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht-West, 9 kilometer, na een ongeluk. Maar de rijstroken zijn weer open. Op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Dordrecht en Knooppunt-Klaverpolder, 6 kilometer. Er lagen daar glasplaten op de weg, maar de scherven zijn opgeruimd. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen het afrit Den Dolder en Leusden, 7 kilometer, door een ongeluk. Maar de weg is daar weer vrij.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 Vijf over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het Radio 1-journaal. Het is vijf over half twaalf, nog steeds in de ochtend in New York. Daar is de VN-veiligheidsraad bijeen. En een half uur geleden heeft die Veiligheidsraad... in krachtige bewoordingen Noord-Korea veroordeeld... voor het uitvoeren van de kernproef afgelopen nacht. De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Susan Rice... verwoordde het zo. To address the persistent danger posed... by North Korea's threatening activities... the UN Security Council must and will deliver a swift credible and strong response by way of a security council resolution that further impedes the growth of DPRK's nuclear weapons and ballistic missile programs. Om de dreigende activiteiten van Noord-Korea in te dammen moet en zal de VN Veiligheidsraad met een snel en krachtig antwoord komen. Ze zal dat doen in de vorm van een resolutie dat een verdere groei van Noord-Korea's kernprogramma moet voorkomen. dus Rice, Wessel de Jong, onze correspondent in Amerika. Wat houdt nou die veroordeling in, Wessel? Ja Tim, het is in dit verband misschien wel aardig een uh, historisch uh, detail te noemen. Dat het nu precies tien jaar geleden is dat Noord-Korea voor het eerst werd veroordeeld voor zijn nucleaire programma. En de internationale gemeenschap staat in feite nog op hetzelfde Punt. Er verandert dus in feite helemaal niks. Er zit geen beweging in dit verhaal. Een paar weken geleden werd Noord-Korea ook al veroordeeld voor zijn, voor zijn raketprogramma. Hè, voor het succes, succesvol lanceren van een lange afstandsraket. Nou, de Amerikanen dreigden toen ook al de sancties op te schroeven. Daar zou deze kernproef zou daar dan een reactie op zijn. Dat is dan de theorie hoe, hoe Pyongyang redeneert. Um, ja. China heeft nu bij de uitwerking van die sancties... natuurlijk nu van deze verdere stap heeft de sleutel in de handen. Nou, kleine kans dat die nu veel verder opeens zullen gaan. Dat die nu opeens Noord-Korea heel hard zullen gaan aanpassen. Maar als, maar als de VN Veiligheidsraad zegt te studeren op passende maatregelen... waar moet je dan aan denken bij passende maatregelen? Ja, dat is natuurlijk het hele probleem ook tegelijkertijd. Dat klinkt natuurlijk heel mooi, maar er valt natuurlijk niet zo heel veel te dreigen. In feite is er geen handel met Noord-Korea. Er is één land dat handel drijft met, met met, met Noord-Korea. Dat is China. Dat verkoopt olie aan de Noord-Koreanen. Nou, dat zou dan die oliekraan moeten dichtdraaien. Nou, de Chinezen voelen er absoluut niet voor. Dat zou natuurlijk alleen maar voor instabiliteit zorgen in, in, in, in Noord-Korea. Nou, dan zou je in heel in theorie zou je nog kunnen denken aan een zeeblokkade. Nou, dat betekent vrijwel direct oorlog. Nou, daar voelt ook niemand voor. Dus uh, ja, de smaken zijn zeer beperkt. Er zijn eigenlijk nauwelijks maatregelen om Noord-Korea aan te pakken. Ja, hoe kijkt eh, president Obama daarnaar? Hij is natuurlijk net begonnen aan zijn tweede termijn... geeft hem misschien wat meer vrijheid om naar het buitenland te kijken. Is het ook de verwachting, daar bij jou in Amerika... dat hij Noord-Korea harder zal aanpakken? Hij was in ieder geval zijn bewoording. Hè. Dat hoorde je ook nu net aan Susan Rice. Hoorde je ook wel heel stevig. Hè. Hij, hij zegt, het is een highly provocative act. Is dit, uh, is dit allemaal? Um, het komt ook bovendien voor Obama op een bijzonder uh, ja, pikant moment. Vanavond, vannacht uh, spreekt hij de State of de union uit. Nou, daarin zal hij zeggen dat hij het Amerikaanse kernwapenarsenaal van 1700 kernwapens terug wil brengen naar, naar 1000 kernwapens. Dus het is een president die bijzonder veel hecht aan het terugdringen van uh, van kernwapens in de wereld. Het is een president die op het toppunt van zijn macht verkeert. Dus wat dat betreft zou je zeggen dat het misschien wel eens heel verkeerde timing zou kunnen zijn van de Noord-Koreanen. Alleen het punt is natuurlijk wel deze president na de oorlog in Irak, na de oorlog in Afghanistan hij heeft absoluut geen zin in een, in een militair avontuur. En dat weten de, de Noord-Koreanen natuurlijk ook. Ja, tegelijkertijd, hij kan het zich natuurlijk absoluut niet permitteren om dit maar gewoon over zijn kant te laten gaan eigenlijk. Want als het natuurlijk nu op dit moment één iemand goed meeluistert, dan is het de Iraanse president uh, Ahmadinejad die natuurlijk zijn eigen programma heeft en die gaat natuurlijk heel scherp kijken uh, hoe de Amerikanen en hoe de wereldgemeenschap nu reageert, dus er moet gereageerd worden, ook om Iran af te schrikken dus blijft de actie voorlopig in het diplomatieke theater in New York. Wessel de Jong over die beraadslagingen bij het VN-hoofdkwartier. We gaan naar Zuid-Korea, want hoe reageren ze daar? Aan de andere kant van de grens op de kernproef in het communistische Noord-Korea. Henny Savernijen, goedemiddag. Er zijn natuurlijk twee dingen. De man in de straat die reageert daar amper op. Die vindt het allemaal wel best. Maar dan heb je natuurlijk de politici en de conservatieven die daar wel op moeten reageren. Nou ja, er zitten ook weer twee dingen in. Uh, op dit moment is de lopende president, uh, is, kan eigenlijk weinig doen. Hij wordt dan ook wel, uh, uh, hoe noem je dat nou, een lameduk genoemd. Leemdak, uh, hoe noem je dat nou ja, ja, Iemand doet er niet meer toe, want, uh, want later deze maand komt er een nieuwe president. En laat me u ook even introduceren, want u ging meteen van start. Maar ik wil even zeggen aan de luisteraar dat u al ruim 15 jaar in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul woont en werkt. U geeft daar les Engels en filosofie aan de universiteit. En zag dus vandaag die reacties van de Zuid-Koreaanse. ...Koreanen op de kernproef. Uh, de politici hebben daar het een en ander over gezegd. Wat zeggen de Koreanen zelf? Nou, de mensen zelfs, zoals ik al zei... ...die zal het verder uh, compleet een worst zijn. Uh, er, om het maar even heel oninbiedig gezegd. zeggen. De man in de straat die denkt van... ...nou, mooi luister, die Noord-Koreanen... ...die zitten 30 uh, kilometer van uh, Seoul af. Als ze dat echt willen... Dan ...kunnen ze de Seoul in no time platgooien... Uh, die kernproeven, in zekere zin. Sommigen zeggen zelfs: joh, wij hebben dus ook kernenergieproeven gedaan. Mooi. Ze zien dat Noord en Zuid zelfs als. Dat zijn wij, Koreanen. Uh, ondanks het feit dat er dan die grens doorheen loopt. en ondanks het feit dat uh, er al vijftig nou, jaar geen uh, contacten meer zijn geweest. Althans, voor het gewone volk niet. Maar is, ik vind, mag ik u onderbreken? Want ik vind, ik vind het wel opmerkelijk wat u zegt: dat er een soort apathie bestaat bij de bevolking over wat er ten noorden van de grens gebeurt... terwijl de hele wereld uh, boos, verontwaardigd en denkt over uh, sancties tegen het land? Uh, ja, <laughs> ik heb het omgekeerde. Ik zit dan in, in Korea en ik zie iedereen daar allemaal hoog en breed... Uh, alle kranten in het buitenland daar hoog en breed over... Uh, Tekeer gaan En ik zie datzelfde eigenlijk amper gebeuren in, uh, in, in Zuid-Korea. Ja, nu, na de verkiezingen, uh, sorry, uh, even voor de verkiezingen en na de verkiezingen zie je dat dan heel scherp even naar boven komen en daarna zakt het weer helemaal weg. Dus wij hebben zoiets van, joh, wat maakt het buitenland zich nou allemaal zo zorgen over? Nou ja, vreemd, zo... Maar vreemd, maar waar. Maar er is natuurlijk wel een reactie gekomen van het Zuid-Koreaanse leger. Dat, ja, maar die, dat, dat is een functie. En dat moeten ze ook, omdat uh, de Amerikanen daar ook nog zitten. En uh, ik denk ook dat het, het leger met name zich daar wel zorgen over maakt. Want, uh, god, hoe moet ik dat nou uitleggen? Dat is al een heel lang proces. Met alles wat er gebeurt in het, uh, in het noorden, zal het leger meteen uh, reageren. En dat zijpelt dan helemaal weg in de rest van de bevolking. Want die, die, die denkt dan inderdaad, het zal maar een zorg zijn. Uh, aan de andere kant heb je natuurlijk een heleboel mensen die hun uh, zonen in het uh, leger hebben zitten. En die maken zich dan wel weer zorgen voor het geval er een oorlog uit zal breken. Want elke uh, Koreaan is, elke Koreaanse jongen is per definitie uh, militair plichtig. Hij zal de dienst in moeten. En ze, uh, op het moment dat ze de dienst in gaan, hebben ze twee jaar geen contact met hun ouders. Nou, dat is in een land als Korea, uh, ja, waar de oude ouderlijke plichten nog heel erg hoog staan... en waar de relatie tussen ouders en kinderen nog steeds heel erg hoog staat... is dat, een, is dat iets vreselijks. Hoe kijkt uh, kijk die jongere generatie dan ook aan... tegen de nieuwe Noord-Koreaanse leider, Kim Jong-un... een man van achter in de twintig? Was hij niet gezien als een man die inderdaad die toenadering... tussen de twee Koreas verder zou kunnen bestendigen? Je hebt het nu ook over Kim, Kim Jong-un. Um, hoe de jongere generatie daar tegenaan kijkt moet je even definiëren. want dat is natuurlijk Kim Jong-un Jong is in uh, eind 2011 aan de macht gekomen nee, nee, wacht omdat zijn vader overleed. Nee, dat bedoel ik, hoe, niet, dat bedoel hoe, ik niet. Nee, wat ik, bedoel is, wat ik bedoel is het volgende. Hij wordt toch ook door de internationale gemeenschap gezien... als iemand die mogelijk Noord-Korea uit het isolement zou kunnen halen. Nu met een stap als deze. Hoe kijkt dan Noord-Korea naar uh, deze jonge leider in Noord-Korea... die zich toch ook op een andere manier nu laat gelden? Um, ik denk dat... Nou, nogmaals, de jongere generatie zal het allemaal verder een worst zijn. Ik moet dan echt kijken naar uh, de 30-plussers. En misschien zelfs naar de 40-plussers. Want alles wat daar beneden zit, die houdt zich daar niet mee bezig. Nou, Kim Jong-un, uh, aan de ene kant. ...zien ze daar wel mogelijkheden in. Maar aan de andere kant, vergeet ook niet... Uh, ...Korea is nog steeds, Noord-Korea zeker... ...is ja. nog een la land waar confucianistische waarden heel erg sterk gelden. Kim Jong-un is een jonge vent. En dat vindt men eigenlijk al uh, wat merkwaardig... Uh, de mensen in het leger zijn allemaal veel ouder en zullen op de een of andere manier toch hele sterke invloed op die man, uit, op die jonge vent uitoefenen. En daar kan hij ook niet altijd 1, 2, 3 zo tegen ingaan. Ja. We gaan eens even afwachten hoe daar de komende dagen, met name vanuit New York en China, op wordt gereageerd. Als ik zo hoor, dan valt het eigenlijk best mee qua reacties in Zuid-Korea zelf, in Seoul. Een dag als uh, vele anderen, met uitzondering misschien van de militairen, die dan uh, daar wel op reageren, zoals ze dat horen te doen. Uh, over de situatie in Seoul in Zuid-Korea. Henny ik dank u hartelijk. Hartelijk bedankt, graag gedaan. Straks gaan we het hebben over paus Benedictus. Want onze correspondent Tim de Wit was vandaag in zijn geboortedorp in Zuid-Duitsland. Zijn verslag hoort u zo. Wij aan bij de AWB, praat ons even bij. Ja, het is bescheiden avondspits met een aantal dagelijkse files rond Rotterdam en Utrecht. Maar weinig opvallende zaken. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort was een aanrijding. Tussen Soesterberg en Amersfoort nog 7 kilometer file, maar de weg is daar weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. En dat geboortedorf van Paus Benedictus ligt in het diepe zuiden van Duitsland. Het heet Immarkt aan. Marktel am In, zo heet het. Daar raakt iedereen inmiddels steeds meer doordrongen van het grote nieuws van gisteren. Want daar zijn ze straks niet langer leverancier van de belangrijkste man binnen de katholieke kerk. Daar zal het piepkleine dorp best even aan moeten wennen. Al stond het vandaag nog volop in de belangstelling, zo merkte correspondent Tim de Wit. Waar you come from? Italië. Grande storia di Papa Ratzinger. Bonjour. You bent van Frankrijk? Ik werkte voor de TV. Van waar Ik kom uit Polnische fansen. Overal. Satellietwagens, cameraploegen, radioteams van over de hele wereld zijn vandaag in Marktol In het geboortedorp van Jozef Ratzinger. Heel veel aandacht dus, maar de vraag is natuurlijk, hoe gaat het hier nu verder? Want de volgende paus heeft weer zijn eigen geboortedorp. En daarom breng ik een bezoek aan de kerk van Marktol, De plek waar paus Benedictus XVI gedoopt is. Hier zien we het hoofdbecken. Ik loop hier met de priester, uh, Jozef Keizer. We staan nu voor het kleine altaar. En hier is Paus Benedictus gedoopt. Weil hier Papst Benedict getauft wurde. Zullen we Martel nu vergeten? Nu, Paus Benedictus geen paus meer is straks. Vergessen werden we hebben niet. Onze Papst, houdt niet meer daar Die bilden werden ze immer zien. In den gaststeten waar het denkt, de papst. Na alles wat u hier om u heen ziet in de kerk. Het blijft natuurlijk gewoon, zegt de priester, um, het doopaltaar... maar ook alle prachtige beelden. Ook in de stad zullen zijn beelden blijven. Ook in alle restaurants zullen zijn foto's blijven hangen. Um, Markthal en paus Benedictus blijven simpelweg één. Want ze zijn alle immer herzlich welkom bij ons te zijn. Maar er was natuurlijk ook veel kritiek op de paus, zeker in Duitsland. Zeker hoe hij ja, toch magertjes, vonden velen in Duitsland... reageerde op het misbruiksschandaal in de kerk. Hoe ziet u dat? Papst Benedikt had niet sofort reageerd, hij had zich tijd gelaten, Hij heeft zich heel diplomatiek opgesteld, heeft ook wel het contact met slachtoffers gezocht. Het is ook nogal wat natuurlijk zo'n schandaal en het is voor heel veel mensen wellicht nooit genoeg. Maar nee, ik ben het niet eens met dat hij te weinig heeft gedaan, zegt de priester. Meer kan hij eigenlijk niet doen. Dit is heilige grond in Marktel, het geboortehuis van Paus Benedictus. We worden rondgeleid door mevrouw Stelbouwer. Het is inmiddels een museum geworden. Ja, we zijn nu in het gedeelte waar de familie Ratzinger woonde... Een gedeeld van het huis was ook het politiebureau, want de vader van de paus was politieagent in het dorp. Dat is het geboortszimmer. De kleine Josef was van zijn geboorte bis zum Alter van twee jaar hier. Wat wil uh, deze ruktrek bedeuten, bijvoorbeeld voor zijn geboortshaus? Ik geloof dat ook weiterhin heel veel besucher komen Nog altijd zien we hier dagelijks mensen die ontroerd raken als ze hier binnenkomen. Die echt uh, bewogen zijn, dat ze zo dicht op de wortels van de paus kunnen komen. En ook als die straks geen paus meer is, dan zal dat altijd in de gedachten van vele katholieken blijven bestaan. En dat wordt zeker ook in de toekomst zo zijn. Ik ben even bij de Bakkerijnen binnengelopen. Goedemiddag. is weer die wende is. Je kan geen winkel in of je wordt wel benaderd door een journalist, zegt deze vrouw. Maar morgen is Marktel gewoon weer Marktel. Ja, is Ja, zegt deze vrouw, morgen is de storm voorbij en waait die hoogheid nog een beetje wind. Nou, wie weet zo tegen eind februari en straks in maart... dat mensen daar toch nog even gaan kijken. Daar in het zuiden van Duitsland. de boord, van Paus Benedictus. Het is 11 voor 6. Janne Schra, place to run from. We een tijdje bezig als solo-artiesten. Uh, uh, weet u nog, ze was ooit in de band Room 11, Place to Run From. We gaan naar Parijs, want in Frankrijk was vanmiddag de stemming over het homohuwelijk... de Assemblée Nationale, zeg maar de Franse Tweede Kamer. De uitslag? Voor 329, contre 229, l'Assemblée Nationale a adopté. De wet is dus aangenomen. 329 stemmen voor, 229 tegen. Correspondent Ron Ron. Nou, dat is een ruime meerderheid, maar toch nog 229 tegenstemmers. Ja, de, de, de afgelopen dagen is uh, de vraag uh, veelvuldig gesteld, hier ook in de televisie. Hoe kan het nou toch dat het homohuwelijk zo, zo gevoelig ligt? Nou, uh, het is goed je te realiseren dat ondanks uh, de felheid van het debat afgelopen dagen... nog altijd een meerderheid van de Fransen voor is, blijkt uit de opiniepeilingen. Dus wat is dan toch die tegenstand? Nou, een combinatie van factoren, denk ik. Aan de ene kant is er een groep die vanuit principe overtuiging tegen het homohuwelijk is. Bijvoorbeeld vanuit de katholieke kerk. Maar er is ook een groep, met name de rechterkant... Van het politieke spectrum. Die heeft ontdekt dat dit onderwerp gevoelig ligt. Sommige Fransen die vrezen dat het gezin als hoeksteen uh, van hun samenleving verdwijnt met zo'n homohuwelijk. Maar ja, tot slot is het zo dat de regering Hollande eigenlijk ook zelf nauwelijks campagne heeft gevoerd voor dit onderwerp. Maar niet het initiatief bij de discussie, bij de nee-stemmers. En dat zorgde voor veel commotie. Maar ja, de uitslag is nu duidelijk. Het homohuwelijk is dus aangenomen in de assemblee. Ik kan me herinneren, Ron, dat je uh, bij het begin van het de debat sprak over een mogelijk Franse variant van de filibuster. Hè? De filibuster. Steen, ik, ja, het heet. Ja. Hoe is dat debat gegaan? Ja, ja, luister naar de cijfers, Tim. Elf dagen debat. Meer dan 100 uur vergadering achter elkaar. 5000 amendementen zijn behandeld. Op een bepaald moment gingen de vergaderingen zelfs s'nachts door. De vermoeidheid sloeg toe en de vlam in de pan. Inacceptabel. De in Scandalen. Lezé-vous. U weet Madame mevrouw de gardesso, dat het niet van de roze kreeg, maar van de triangle noir. C'est ici par la de la douche. au chocolat sont Ja, de chocolade zijn aangekomen. Voor en tegenstanders gingen elkaar verbaal te lijf de afgelopen dagen. Uitkomst is wel hetzelfde aangenomen in de assemblee dus. Ja, aangenomen. En wat betekent dat dan concreet? Is de weg nou vrij voor homo stellen om te gaan trouwen in Frankrijk? Nou ja, voordat de eerste homo's elkaar het ja-woord kunnen geven... hier zijn we wel een paar maanden verder hoor... sowieso moet dat wetsvoorstel nog door de Senaat... ook daar heeft president Hollande meerderheid... dus ook daar zal het wel worden aangenomen... maar dan is het nog niet voorbij. Ook de Constitutionele Raad in Frankrijk... moet de wet formeel toetsen aan de grondwet. Dat zou nog voor vertraging kunnen zorgen... en misschien de laatste strohalm voor de tegenstanders... is een referendum. Dan moet je hier in Frankrijk een petitie indienen... met 500.000 handtekeningen. Dat is een boel. Daar wordt nu achter de schermen aan gewerkt onduidelijk of ze dat gaan redden. Tot die tijd volgen we de normale weg. En die is dat een Assemblée Nationale zojuist heeft ingestemd... met het homo Ron Linker in Parijs, dank wel. Het NOS Radio -in -journaal -media overzicht. journaal Mediaoverzicht. Het kan toeval zijn, maar misschien was het ook wel een teken... dat de heer de pauselijke ontwikkelingen nauwlettend volgt. Gisteren sloeg een paar uur na het besluit van paus Benedictus... de bliksem in de Sint-Pieter in Rome. Camera's van de BBC legden het tafereel vast... en priester en RKK-presentator Antoine Baudard zag het in het echt gebeuren. Ja. ja, het was heel wonderlijk, want ik dacht al, de, he, de, de hemel huilt... Ja. Toen, ik naar de, toen ik dus naar dat, dat dak ging, waar, waar, waar, waar dit is. En toen wij daar stonden, toen werd het donker, echt aardedonker. En het leek wel of de hemel het er niet helemaal mee eens was. Nee, de paus, precies. Uh, zo dat zo wordt ook gezegd. Sommige media interpreteren het ook zo als een soort nou ja, godswijzing. Ons lieve ze het er niet mee eens. Ja, dat zei Borda vanmiddag in een extra uitzending van de RKK. Het zijn fascinerende beelden die door veel media zijn opgepikt. Ze zijn ook te zien op onze website, nos.nl. Uit een rondje langs wat internationale wetkantoren... blijkt dat de meeste mensen denken dat de nieuwe paus de naam Peter aanneemt. Die naam wordt gevolgd door Pius... Voor elke euro die je op die namen inlegt krijg je er ongeveer drie terug. Meer geld verdien je als de paus zich Victor noemt... dan krijg je 100 euro voor elke ingelegde euro. De top drie van kardinalen die hoge ogen gooien om paus te worden... wordt gevormd door geestelijken uit Canada, Ghana en Italië. Vacatures zijn schaars en dat maakt werkgevers veel eisend. Het Rijksmuseum kreeg op 30 vacatures ruim 1600 reacties. Dus wil je jassen ophangen in het nieuwe Rijksmuseum... dan moet je eerst een rollenspel overleven, schrijft het Parool. De intensieve sollicitatieprocedure laat volgens het Rijksmuseum meteen zien wie van de kandidaten serieus is. Wie slechts een bijbaantje zoekt, vindt zo'n middag te veel moeite, zegt de personeelsfunctionaris. Het gaat niet goed in krantenland en dus zet NRC in op een app voor de iPad, de NRC Reader. Daarin worden dagelijks zeven artikelen uit NRC Handelsblad of NRC Next aangeboden. Ze zijn uitgekozen door de hoofdredactie van de krant. De nieuwe app is er sinds vandaag en kost een paar euro per maand. Vandaag gaat het onder meer over de paus, Syrië, een opiniestuk over banken, middeleeuwse humor en kunst op rotondes. Veel van de eerste gebruikers noemen de app op Twitter een kunstwerkje qua vormgeving en gebruiksgemak. Een enkeling noemt de inhoud niet bijzonder genoeg. Zet je net een tv-serie te kijken en dan verandert het geluid opeens in een soort wekker en verschijnt er een noodoproep in beeld. Er is een aanval van zombies. Dat was gisteren het geval bij een tv-zender in de Amerikaanse staat Montana. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Hun stem zegt dat de lichamen van doden wakker worden... en dat ze de levenden aanvallen. De tv-zender bleek te zijn gekaat door hackers. Die gebruikten een systeem dat normaal gesproken wordt ingezet... om te waarschuwen voor extreem weer. De grap, want dat was het. De grap leidde tot een paar verontruste telefoontjes naar de politie. Afgelopen nacht ging het er tijdens carnaval in Maastricht behoorlijk heftig aan toe. Volgens de regionale omroep L1 werden er vannacht 30 gewonden binnengebracht... in het academisch ziekenhuis in Maastricht. Ze waren gewond geraakt door glas- of vechtpartijen. of totaal de weg kwijt doordat ze te veel hadden gedronken. Op de EHBO-post op het vrijdhof werden 50 mensen behandeld. De politie noemt het ongebruikelijk dat er zoveel carnavalsgewonden zijn. En spreekt van een heftige nacht. Volgens mij is het erbij, hè? Het is uh, welke dag is vandaag, dinsdag? O, ja. Dinsdag, nee, vandaag nog, morgens voorbij, als woensdag. Carnaval 2013. We kijken vooruit, na 6 uur, na 30 april. Want de agenda is bekend, wat de koningin gaat doen... als er geen koningin is, meer is, wat de prins gaat doen... als hij koning is geworden. We gaan dat doen met Menno Re Meijer. Data, tijdstippen, wat ze precies gaat doen. Na 6 uur, blijf luisteren. Europees voetbal op Radio 1. Donderdag om 7 uur in de Europa League. Voorzet en daar prachtig zit. Wat een goal! Ajax, Theo, Boekarest. Indraaien de bal met de tweede paal. Mooie dan gaat iedereen? Ja. Zit erin! 2-1. En ook het Adrian Amro tennistoernooi. En langs de lijn. Donderdag om 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Volgens onderzoek ziet twee derde van de Nederlanders tolerantie als belangrijkste karaktertrek van Nederland. Die tolerantie is een uitvinding van de Gouden Eeuw. Ruimte bieden aan een ander, hoe leer je dat? Een geschiedenis van vallen en opstaan, vechten en gedogen in de Gouden Eeuw. Vanavond vijf voor half negen, Nederland 2. Boek nu uw voorjaarsvakantie extra voordelig op landal.nl. Dit is Radio 1.